9 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De begrafenis van een beroemde rabbijn heeft in Jeruzalem tot een chaos geleid. Zo'n 700.000 Israëliërs zijn naar de hoofdstad gekomen om Avadia Yosef de laatste eer te bewijzen. Nooit eerder kwamen er in Israël zoveel mensen naar een begrafenis. Israëlische media melden dat door de drukte een muur is ingestort. Zeker veertig mensen zouden gewond zijn geraakt. Ovadia Yosef overleed vandaag op 93-jarige leeftijd... en was de oprichter van de orthodoxe Shas-partij... en stond bekend als een groot Talmud geleerde. Door zijn conservatieve opvattingen en scherpe uitspraken was hij ook omstreden. Zo zei hij ooit dat een vrouw zonder zonen niets waard is.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 Ook op het veld ging het er vrijdag hard aan toe. De scheidsrechter trok acht gele en vier rode kaarten. MVV won de derby met 1-0. De Argentijnse president Christina Fernandez de Kirchner... wordt morgen geopereerd aan een bloeduitstorting in haar hoofd. Die is het gevolg van een hoofdwond die ze in augustus opliep. Gisteren werd al bekend dat Fernandez een maand rust moet nemen. Gisteravond verslechterde haar toestand. De operatie moet de druk op haar hersenen verminderen... De 60-jarige Fernandes lag vorig, vorig jaar ook al in het ziekenhuis. Ze liet toen haar schildklier verwijderen... nadat ze te horen had gekregen dat ze kanker had. Maar die ziekte werd niet aangetroffen. Het weer, vanavond en vannacht plaatselijk nevel en mist. minimaal rond 6 graden. Morgen begint grijs en mistig. Later breekt geregeld de zon door. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Vanaf woensdag kouder, meer wind en af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Geen files, wel een waarschuwing. Want in Twente en in Zeeland komen misbanken voor.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 Dit is Radio 1. WNN Today, Winfried Baijens. Het is 3 over 9. Iedereen keek tijdens het WK-turnen wel naar Epke Zonderland... maar de ontdekking van het WK-turnen was toch wel de 17-jarige Casimir Schmid. Erbe Wenemars is hier en heeft Casimir onder zijn arm meegenomen. Ja. Past ook, hè? Ja, inderdaad. Het is maar een, een klein mannetje. Ja, je. maar hij kan veel. En hij kan heel veel. Veel gebeuren met die jongen. Hij zit hier zo meteen. Um, welkom een ieder hier in de studio. Allemaal mensen die het ook gaan hebben over de Gouden dageraad in Griekenland. Meekijken, dat kan via radio1.nl slash webcam. En meepraten doen we ook graag, althans... Wellicht voel je je geroepen? dan doe dat dan met hashtag PNN Today. Is dat met Pharrell natuurlijk van de film Despicable Me 2. En hier in de studio heeft niemand hem gezien. Nee. Nee. Niemand nee. gezien. Behalve. Jij? Behalve. jij toch wel? Nee, jij. bedoel, wel, toch? Nee. niet? Nee. De rechtsextremistische partij Gouden Dageraad gaan we het over hebben. Die haalde vorig jaar nog 18 zetels in het Griekse parlement. Maar de neonaties lijken hun populariteit nu te verliezen. Na de moord op een linkse rapper door een lid van die partij... komen er steeds meer protesten tegen de Gouden Dagenraad. Afgelopen weekend gingen duizenden Grieken de straat op. En de partijleider, Nikolaos Michaloliakos... dat kwam er soepel uit zit ondertussen vast. En dat is geen hele sympathieke knaap, vertelt deze correspondent. Hij is uh, echt de leider van Gouden Dageraad. Hij heeft de partij ook opgericht. volgens een uh, hiërarchische en militaire structuur. Hij bewondert Hitler. Hij ontkent de Holocaust. Um, en hij heeft al eerder in de gevangenis gezeten. wegens uh, geweldplegingen. Het succes van Gouden Dageraad Gouden hangt natuurlijk samen met de crisis. Die duurt ook in Griekenland nog voort. Hoe is het land eraan toe? En waar gaat het allemaal heen? In de studio twee jonge Griekse Nederlanders. Rigas Paratiras en Sophie Logothetis. En economische jurist Frederik Hegger, die is er ook. Ja. Frederike, welkom allemaal overigens in de studio. Frederike, we beginnen even bij jou. Jij schrijft als economisch journalist natuurlijk veel over de crisis. Ja. Um, overigens een zeer interessante blog. Die gaan we vast wel even twitteren, de link daarvan. Want jij stelt de vragen die een simpele ziel als ik gesteld wil zien. Ja. En geeft daar ook het antwoord op. En dat heb je met Griekenland ook zo gedaan. Je schreef veel over Griekenland en bent vervolgens naar Griekenland gegaan. Omdat je eigenlijk tijdens die crisis daar helemaal niet geweest bent. Nee. Dus hoe kon je erover schrijven? Goed idee op zich. Um, de laatste tijd veel over de extreemrechtse partij de Gouden Dageraad te horen natuurlijk ze zijn populair derde partij in de opiniepeilingen. Jij was in Griekenland. Wat merkte je van, uh, van, van, van de opkomst van deze partij... en de aanwezigheid tijdens je bezoek? Nou, ik merkte vooral dat er twee uh, kampen tegenover elkaar staan. Uh, want je hebt de extreem rechtse kant, dat is die fascistische partij. En daarnaast heb je ook een wat uh, extreem linkse kant, zou je het kunnen noemen. En die noemen zichzelf de antifascisten. En uh, die, die organiseren zichzelf tegen de fascistische partij... door. Uh, Onder andere heel veel uh, muurschilderingen te maken. Door een eigen krant uit te brengen. Door heel veel te protesteren. Door banken in de fik te steken. Dat is ook een beetje een protest tegen de overheid. Niet zozeer tegen de fascistische beweging. Hm. Maar er staan echt... Uh, die twee uh, kanten staan heel erg tegenover elkaar. Ook en die thuis... worden ook groter en sterker op dit soort momenten. Dat gebeurt natuurlijk vaak in een crisis. Dat de extreme ja. kanten groter worden. Maar is, merk je dat ook als je daar bent? Dagelijkse praktijk op straat. Nou, Je merkt dat mensen uh, gewelddadiger worden. Dat ze meer gaan protesteren. Dat ze uh, meer die gewelddadige kant op gaan. En, uh, dus ik, ik sprak met iemand. En die was zo'n antifascist. En die zei, ja, ik heb, uh, ik, ik, je moet mijn naam maar niet noemen. Maar ik heb twee maanden geleden een bank in de fik gestoken. Hmm. En dat wordt gezegd zien als terrorisme. Maar ik vind wat bankiers doen terrorisme. Nou, Zo heb je dus aan beide kanten. Dat heb je aan de rechterkant en aan de linkerkant. Echt vrij extreme uh, praktijken. En dat wordt gevoed door de crisis. Ja. Rigas, jij bent Griek, zeg ik maar eventjes kort door de bocht. Um, jij bent er in september nog geweest. Ja. In Griekenland. Wat merkte jij daarvan? Niet van de crisis in het algemeen. Dat lijkt me een beetje te veel om te omschrijven. Maar van de Gouden Dagenraad. Uh, ja, mensen... Uh, sommige mensen uh, stemmen daarvoor. Uh, sommige uit overtuiging, maar uh, heel veel uh, uh, doen dat uh, als een soort uh, proteststem. Uh, uh, ik heb uh, niet meegemaakt, maar ik heb uh, gehoord dat ze veel acties doen... en ze bieden veel diensten zoals uh, gratis vo voedsel en zorghulp... En, uh, daar worden mensen getriggerd. En, uh, ze ze denken, helpen nou, daar waar de overheid niet meer helpt of te laat helpt. Stappen ja, zij in. En daar, daarom werden ze beschouwd soms als uh, beschermers. Mm -hmm. Want uh, ze zorgen voor oude vrouwen. En uh, ze geven hun visitekaartjes bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, ze zeggen bij een diefstal bijvoorbeeld. Er was een incident en de politie werd uh, gebeld. Maar ze kwamen niet. Maar de gouden, gouden dageraadse mensen kwamen wel op tijd... Dus uh, burgers voelen zich een beetje vertrouwd. en uh, Omdat uh, de Gouden Dageraad de justitie in eigen handen neemt. Ja. Um, jij kent ook mensen in jouw directe omgeving. Vrienden, familie of vrienden van vrienden. Die zelf die Gouden Dageraad steunen en daar ook op stemmen. Waarom, waarom doen zij dat? Want zijn zij dan extreem rechts qua ideologie? Zijn ze ook ja. echt zo tegen buitenlanders? Of kiezen ze om een andere reden ervoor? Hm. Nou... Ik ken ook bijvoorbeeld een uh, familievriend van ons. Die zegt, uh, uh, ze zijn echt uh, patrioot, hoor. Dat, uh, uh, en zo komen ze vooruit. Dan, uh, hun visie is dat uh, Griekenland heel uh, autarkisch is, autonoom. En, uh, en vooral in deze crisistijden. Je hoort overal uh, soevereiniteit uh, kwijt. Uh, en politici die corrupt zijn. Uh, Regeringen... Uh, uh, volgt niet de belangen van de Grieken. Ja. En de dageraad uh, zegt... we zijn gefocust op de Grieken. En Grieken hebben dat nodig. Ze willen hun trots terug... dat ze niet worden beschouwd als... Uh, uh, tweede klasse burgers. En, uh, en daar focust de dageraad op. Op de nationale identiteit. Ja, de nationale trots die, die logischerwijs... misschien weg is bij de gemiddelde Griek. Daar willen zij weer, die willen wij, zij weer terugbrengen. En dat is wat... dan Interessant is voor die kennissen van jou. Ja, uh, yeah. en uh, ik heb ook uh, die familievriend van ons, die is ook uh, een beetje fanatiek. Uh, die vragen wil tussen. Die... Het, het, het is een, een criminele organisatie inmiddels erkend. Hè? Er zijn mensen, er is een rapper vermoord, et cetera, et cetera. Er zijn knokploegen. Je kunt ze inhuren om uh, migranten te laten mishandelen. Dat gaat heel ver. Staat hij daar dan ook achter, die vriend van die familie van je? Uh, nou. Ik, ik denk het niet, maar. Uh, ze proberen dat maar... Op de, op de websites en overal proberen ze het indruk te geven dat de regering de media manipuleert. En ze willen heel veel uh, uh, negatieve publiciteit geven. Dus als je naar de Grootse Dagen, naar de websites uh, kijkt. en met deze mensen praat. Ja. denken ze dat uh, je moet niet naar de media geloven, want uh, het is allemaal manipuleerd. Oh, ja. Ja. Uh, Sophie, even naar jou. Uh, uh, ook uh, Grieks bloed. Um, woont in Nederland. Jouw vrienden, als ik het zo mag zeggen, overwegend links hoog opgeleid. Anti-Gouden dageraad. Uh, denk ja. ik dan logischerwijs bijna. Um, gaan zij dan ook demonstreren? Want er zijn veel demonstraties. Uh, durven ze de straat op te gaan? Durven wel, maar ze doen het niet. Ze hebben andere zaken aan hun hoofd. Namelijk geld verdienen. Ze moeten zien rond te komen, aangezien er ook een paar hun banen zijn kwijtgeraakt. Een uh, van mijn stiefsjes is ook voor zichzelf begonnen nu. Die heeft zo'n afhaal restaurant als het ware bij zichzelf thuis begonnen... die ze eigenlijk gewoon de hele dag aan het koken. Dus die ze heeft er helemaal geen tijd voor. Anders hm. ander die... Uh... Maar maken ze zich wel zorgen dan? Over uh, nou ja, de aanwezigheid sowieso in groot getale in het parlement. Uh, over uh, de invloed in de samenleving van die Gouden Dageraad? Ja, op zich wel. Maar het is niet zo dat ze... Ze maken zich wel zorgen, maar ze maken zich al veel langer zorgen. Het is niet dat nu de opkomst van de Douge... da Gouden Dageraad... hen ineens uh, van slag brengt, als hm. het ware. Um... En die, die zorg is dan altijd nog kleiner dan de dagelijkse zorg om gewoon geld te verdienen? Eigenlijk wel. En ze wonen nou ook niet in buurten waar uh, de Gouden Dagenraad... als het ware met de knokploegen door de buurten gaat. Dat is ook weer niet zo. Dat is een bepaalde buurte, voor zover ik heb begrepen, gebeurd. We gaan het zo meteen daarom maar eens eventjes hebben... over dat dagelijkse leven en hoe erg het is. Uh, daar praten we natuurlijk met jullie over. Uh, de crisis in Griekenland, hoe is dat te voeden? En Erwin Lennemars natuurlijk ja. met Casimir, het grootste turntalent van Nederland. 17 jaar jong nog. 17 jaar jong. Meerkampfinale gedaan. Na de Clash ja. met Rock de Caspa. stand Als je dat met Rock de Caspa. Het is tijd voor sport, tijd ja. voor Erben. Het is maandag en dan duiken we altijd diep de sport in. En mm. Met onze sportman Erben Winnemars. Um, Erben, dit ja. weekend uh, ernstig zitten genieten van het week hè? Ja. Ja, ik heb echt, uh, echt genoten. Natuurlijk heb ik gejuicht bij Epke Zonland met de hele familie, ik had een familiefeestje en maar iedereen wilde Epke zien en haalt het op een fantastische manier, haalt hij natuurlijk goud. Maar ik was ook heel erg onder de indruk van het nieuwe turntalent... wat Nederland heeft, Casimir uh, uh, Smit. Maar hij pas 17 jaar oud en hij heeft de finale van de Meerkamp gehaald. En in de Meerkamp is dus eigenlijk gewoon... Ja, dat is waar het eigenlijk echt om gaat. Dat ben je echt een allround turner. En, uh, en hij is hier vanavond. Ja, Casimir, goedenavond. Goedenavond. Welkom in de studio. Straight from Antwerp, mogen we zeggen. Je bent vanochtend oh. daar vertrokken, zo'n ja, beetje. Ja, klopt. Vanochtend uh, allemaal met busjes, uh, eentje naar Herenveen... eentje naar Den Bosch. Allemaal een beetje verschillend vertrokken. En uh, daar rond de. Uh, 12 uur aangekomen. En jij kwam dan thuis in uh, Hoofddorp. Merk je dan, dan iets van dat je het hoogste podium hebt betreden en met succes? Nee, eigenlijk niet normaal. Als we terugvliegen en dan op schiphol landen staan er altijd wel mensen van de pers. Maar nu omdat iedereen uh, met busjes ging, dan uh, valt het allemaal wel mee. Hmm. Ja, hij, hij, hij is precies hetzelfde als dat hij ook op het WK was. Je bent zo rustig. En wat, wat viel me ook zo op voor die meerkampfinale, Dat je erg gewoon zegt van nou weet je, ik, ik ben hier gewoon, natuurlijk ben ik hier en... Dat is helemaal niet raar dat ik in deze finale... die enorme zelfverzekerdheid. waar komt dat vandaan? Ja, dat komt gewoon omdat... Uh, onze voorbereiding, of in ieder geval mijn voorbereiding... is gewoon zo lang geweest naar, dit, naar dat toernooi toe... Ja. dat ik zoveel oefeningen heb gedraaid... dat het eigenlijk niet mis kan gaan. En uh, ja, ik... Dat, dan mag het ook gewoon niet misgaan. Ja, maar je doet uh, hoeveel onderdelen ook weer? Ik als leek weet dat ja, niet aan hoofd. En dan kun je, kan, daar kan heel veel misgaan bij al die onderdelen, ja. toch? Ja, er kan zeker veel misgaan. Maar uh, als je bedenkt dat je ongeveer 50 oefeningen per toestel hebt gedaan... in de trainingen voor dat evenement... Hm. dan is de kans gewoon heel klein dat het misgaat. Zo rustig. Jou, jou, jouw trainer Jos de Klink omschreef jou uh, zo. Even luisteren. Hij heeft een straatvechtersmentaliteit... en hij staat er gewoon op de momenten dat het nodig is. En dat is... Ja, als je dat in, een, in, in, in, in iedere sporter, maar zeker in een turner kunt vinden... dan is dat, uh, ja, het kan niet beter. Ben je het met hem eens? <laughs> ja, misschien had ik het zelf wat anders omschreven. Want? Maar, uh, nou nee, ja, dus met die tijd, het, het klopt wel een beetje. Ik wil eigenlijk gewoon altijd winnen. Da ik kan ook wel tegen mijn verlies, dat wel. Maar uh, ik wil wel gewoon altijd winnen en altijd hard blijven trainen... om dat, om dat resultaat te halen. Ja, ben je ook een beetje echt een straatvechter dan in de praktijk? Nee. Ik bedoel, daar heb je natuurlijk weinig tijd voor door trainen. Maar uh, ben je wel het baasje vroeger al uh, op de schoolplein bijvoorbeeld? Nee, dat viel eigenlijk altijd wel mee. Want ik was altijd een van de kleinste. Dus uh, nee, dat viel wel mee. Ja. We gaan uh, natuurlijk ook een beetje grote vergelijkingen maken. Dat durven we omdat je een goede prestatie hebt neergezet. Maar um, Epke Zonderland haalde natuurlijk dit weekend goud. Uh, jij kent hem goed, traint af en toe met hem. Ook zo'n jongen die heel erg goed weet hoe de zaken in elkaar zitten. Hoe die zelf in elkaar zit. Zijn er vergelijkingen mogelijk? Ik denk dat wij gewoon allebei heel erg zelfverzekerd zijn. En uh, allebei gewoon een goede voorbereiding hebben gehad. Ook voor dit toernooi. En allebei gewoon wisten wat we konden. Gewoon, we weten gewoon wat wij allebei kunnen. En uh, dan moeten we dat ook maar gewoon even doen. Ja, alleen is uh, uh, hij iets beter op de rekstokken. Ja, dat klopt. Dat is, is niet jouw beste punt, nee, toch? Ook is niet al mijn allerbeste toestel. Nee. We gaan even kijken hoor. Epke Zonderland die, die heeft natuurlijk uh, dit weekend een prachtige medaille binnengehaald. Epke, goedenavond. Goedenavond. Ja, goud. Binnen, alweer hè, mogen we wel zeggen, um, gouden WK-medaille, is die dan net zoveel waard als olympisch goud? Uh, nee, nee, dat niet. Nee, het uh, was echt een top uh, stage natuurlijk. Maar uh, ja, olympisch spelen, dat is uh, één keer in de vier jaar. Ja. en uh, ja, Iedereen uh, die, die probeert er in ieder geval voor te zorgen om op dat moment uh, op zijn best te zijn. En, uh, ja, als je het dan wint, dan is het uh, ja, gewoon unieker dan, uh, dan een WK. Maar... Ja. Ja, het blijft een wereldkampioenschap, dus dat uh, nee, is natuurlijk een hele mooie prestatie. Je hebt wel alles nu, dus je kan eigenlijk wel gewoon zeggen klaar, over, uh, lekker rustig aan doen. Of moet er nog meer bij? Uh, ja, liever wel hoor. Ja, ja, nee, het, zou, het zou kunnen, alleen... Uh, ja, ik denk dat het uh, sowieso al ook een uh, grote uitdaging is om, uh, om je titel uh, te behouden. Mm. En uh, ja, op Brugge gaat het gewoon heel goed. Dus daar hoop ik uh, ook nog uh, stappen te kunnen maken. En uh, ja, daarnaast is het uh, heel gaaf om... Uh, ja, met de teamstages uh, aan de gang te gaan de komende jaren. Omdat we uh, ja, ook als doel hebben om met het team naar de Olympische Spelen te gaan. En uh, ja, daarvoor is het, is het ook goed om uh, op de andere toestellen... dus op die meerkant van Casimir... Uh, om daar een klein beetje meer op te gaan trainen. Maar, uh... Ja, ja dat, ik, ik moet eerlijk zeggen, dat niveau van Cassimur ga ik uh, toch niet meer halen. Denk ja, niet. Ja, heb je nou, want je hebt al fantastisch geweldig kun uh, je uh, je bent een held en dat zal je de rest van je, van je leven blijven. Maar heb jij in zo'n druk weekend nog wel de tijd gehad om ook nog wel naar Kazimier te kijken? Uh, ja, want die, uh, die wedstrijd van Cassimir was uh, al eerder. Volgens ja. mij op uh, donderdag was uh, de meerkampfinale. Hm. Dus uh, ja, dat was ruim voor mijn finale. Dus heb ik uh, rustig op de tribune kunnen kijken. Dat was, nou, uh, was heel mooi. En wij hebben, er, wij hebben er allemaal natuurlijk helemaal geen verstand van, jij wel. Dus jij kan ook vertellen: van, nou, wat gaat het worden met, met, met deze jongen? Waar zit zijn plafond? Uh, nou ja, dat is moeilijk te zeggen. Alleen uh, ja, als je dat met mij gaat vergelijken, dan heeft hij, uh, heeft hij al wat stappen uh, op voorsprong op mij. Dus uh, ik weet dan dat ik op zijn leeftijd. Uh, helemaal niet bezig was met finales. En uh, mm -hmm. ja, hij heeft de meerkapfinale kunnen mogen turnen. En uh, ja, het vloer zat hij uh, ja, mij binnen een tiende uh, uh, afstand van, uh, van nog een finale. Mm -hmm. Dus uh, nee, dat is, ik wil hem geen druk op, druk op leggen hoor. Maar, uh, nou, nou. Uh, hij <laughs> kan het hebben volgens ja. mij. Ja, ja nee, dat, dat, dat is inderdaad echt opvallend. Ik uh, was echt verbaat hoe hij uh, met zo'n wedstrijd uh, omgaat op, uh, op dit toernooi. En, uh, Alsof hij geen, uh, geen spanning heeft en uh, hele mooie oefeningen neerzetten. Mm. Dus ik, dacht, ik was echt wel een indruk. Hey Casimir, dat zijn de grote woorden van Epcot Zonderland. Wat uh, doet dit met jou? Ja, dat geeft wel een uh, kleine boost, ja. ja. Wat hij zegt gewoon, van uh, hey, alles is mogelijk. Ja, klopt. En zo zit je er zelf ook in, hè? Ja, in principe wel. Uh, het belangrijkste blijft nog altijd blessurevrij blijven. Mm -hmm. en, uh, voor de rest gewoon keihard trainen. Maar wat is dat met deze generatie uh, atleten? Want ik zie het ook bij Epke. Je hebt, hebt eigenlijk ook een, jong, een jonge coach. Hè? Jullie ja. gaan heel anders om met de trainers. Jullie zijn zo zelfverzekerd. Als ik kijk naar de vorige generatie. Dat waren met name vrouwen. Die heel erg goed waren. Vrouwen van de Leur. Um, die waren heel goed. Maar die hadden, ja, die hadden dat. Die waren veel minder zelf, zelf, zelfverzekerd. Dat waren echt meisjes. En jullie zijn. Je bent 17, maar je bent echt een man. Hoe komt dat? Ja, ik denk gewoon echt, omdat ik zelfverzekerd ben, ook geworden door dit toernooi. Omdat ik gewoon stevig in mijn schoenen stond. Omdat ik wist dat ik dit gewoon kon klaarspelen hier. Hm. Maar dan moet je moet op een andere manier getraind hebben. Hoe is jouw relatie met, met, met jouw coach? Overleg je altijd of voer je gewoon je alleen maar de opdracht uit? Nee, we overleggen sowieso. Ik voel natuurlijk het beste wat mijn lichaam nodig heeft en wat mijn lichaam hm. aan kan. Ja. Dus als, het, als hij net iets zegt dat iets te veel is, dan. Even een stapje minder. En als hij iets te weinig zet, zeg ik soms wel eens... nou, ik kan wel iets meer aan nu. en Ik denk dat dat ook het beste is om blessurevrij te blijven. Hm. En uh, om je beste prestaties te halen. Epke, mag je nog even vragen? Want uh, tot slot. Um, uh, Rio, 2014. Is dat uh, uh, te vroeg ja. voor Casimir Of kan hij daar al wat? Iets? Is dat mogelijk? Nou, uh, gelukkig is het in 2016. Ah, ja, ja. ja. Dus hij ja. heeft ah, iets, iets goed, meer ja. tijd. <laughs> Maar uh, ja, nee, ja, kijk, uh, Kasimi, die, uh, die heeft nu al laten zien dat hij uh, een uh, duidelijke meerwaarde heeft in, de, in het team. En uh, nou, dat hij uh, ja, ook op, op individuele toestellen heel erg in de buurt zit van, uh, van het hoogste niveau. Dus uh, ja, daar dat, dat zijn wij uh, andere tunnels in Nederland ook heel blij mee. Omdat het uh, ja, heel veel uh, perspectief biedt voor, uh, voor de teamprestatie. En uh, ja. dat is juist... Uh, de reden waarom we nu ook zo, uh, zo erin geloven. Omdat uh, ja, de nieuwe generatie de, zeg maar die aansluiting vindt met uh, de huidige. En dat uh, ja, daar ligt, uh, ligt on onze kracht, denk ik. Is dat voor jou ook een, nieuw, ook een nieuw doel? Want je hebt natuurlijk alles gewonnen, nu dat je denkt van nou, ik ben een grote wereldkampioen en, en Olympisch kampioen. Ik wil nu dat hele turnen meenemen. Ik wil echt met een ploeg zo meteen naar uh, Rio toe. Ja, ja, nee klopt. Dat is, uh, dat, dat, dat, dat is ook wel. Uh... Ja, heel mooi dat, uh, dat we daarvoor kunnen, voor kunnen gaan. En uh, ook gaaf om daar een, uh, een uh, mooie bijdrage aan te kunnen leveren. En kijk, een individuele prestatie is, uh, is natuurlijk uh, ook fantastisch. En daar kunnen we z'n allen van genieten. Maar als je ervoor uh, kunt zorgen dat we met een heel team bij de top 12 van de wereld kunnen eindigen, dan, uh, ja, dan is dat gewoon een, uh, een hele mooie opbouw en een basis uh, voor de toekomst. En uh, dan kunnen we denk ik dat, uh, dat daarna verder gaan ontwikkelen. Zo spreekt de ware kampioen Epke Nogmaals uh, gefeliciteerd natuurlijk met je prestatie. En dankjewel voor de goede woorden voor Kazemier. Ja, Kazemier. Samen met Epke naar Rio. Ja, dat zal heel erg mooi zijn. Kunnen we het even over die tattoo hebben? Want hij werd oh, net, al, werd ja, net ja. al getoond. Hè? Ja. Uh, iedereen moet maar eventjes op uh, radio1.nl de webcam checken. Want uh, Kazemier, jij bent gehuld in tattoos. Maar eentje is er specifiek heel bijzonder. Uh, voor de turners, die snappen hem gelijk. Ik snapte het niet gelijk. Maar nu snap ik het. Leg even uit. Ik heb op de binnenkant van mijn arm heb ik de Engelse afkortingen van de turntoestellen staan. Uh, FX staat voor Floor Exercise, dat is vloer. PH voor Pommelhorse, voltige. SR voor still Rings, uh, ringen. VT voor Fold, het sprong. PB voor Parallel Bars, is uh, brug. En HB voor uh, high bar. En ja. dat is uh, REC. Ja. Uh, dat onderdeel, die meerkamp. Wat voor mens moet je daarvoor zijn? Ik bedoel specifiek op één onderdeel. Dat zegt ook altijd over iemand. Dan ben je iemand die precies heel goed in één ding kan zijn. Jij wil alles kunnen. Dan ben je eigenlijk een beetje de uberman. Straatvechter. Ja. <laughs> <laughs> nou ja... Uh, ik, ja, ik wil gewoon de beste zijn op elk onderdeel, en uh, daardoor vind ik het leuk om alle zes de onderdelen te trainen. En natuurlijk heb ik een favoriet en een de minst favoriet, en uh, maar ik vind het wel leuk om op alle zes te blijven trainen. Ja, dat is, dat, maar dat is ook in de in, in turn is dat ook de, de belangrijkste onderdeel, de meerkamp. Ja, je hebt je hebt wel een leuke uitdaging, in ieder geval. Ja, klopt. Uh, Toeselspecialisten zijn natuurlijk ook belangrijk. En de toestelfinalen zijn eigenlijk even belangrijk als de allroundwedstrijden. Maar ik vind gewoon, persoonlijk vind ik de allroundwedstrijden het leukst. Ja, want, want, want als turner kun je je, als je wil plaatsen voor de Olympische Spelen... je moet je plaatsen als meerkamper en dan mag je eigenlijk pas meedoen aan de, aan de individuele toestellen, of niet? Ja, nou, het is uh, voor de Olympische Spelen is het zo dat wij volgend jaar, dus WK 2014 in Nanjing moeten wij met het team met de beste 24 zitten. Uh -huh. En dan in het WK 2015 in Glasgow bij de beste 8... En die gaan dan in één keer met het team Olympus spelen. En 9 tot en met 16 gaat naar het test-event. En daar moet je dan weer bij de top 4 zitten. En dan mag je met de ploeg, dus de beste 12, staan dan uh, in Rio. Kortom, we zijn er nog niet. Maar er is een stap gezet. Mag ik je enorm bedanken voor je komst ja. naar de studio. Al zo'n dag na een topprestatie, dat is altijd bijzonder. Uh, Casimir, dank. Casimir Smit, succes ook. Erben jij ook Dankjewel. bedankt natuurlijk. En ja. maar je blijft nog gezellig ja. uh, er even bij zitten. Radio zo. 1, Winfried Bijens. PNN Today. Zometeen gaan we veel meer spreken over Griekenland. Met de gasten hier in de studio daar, die daar het meeste over weten. Want ze komen uit Griekenland namelijk. En het laatste nieuws uit Den Haag hoor je hier zo meteen op Radio 1. Maar eerst internationaal van half tien met Christian Bonenbak. Dit is Radio 1. De onderhandelingen van het kabinet met vier oppositiepartijen over de begroting van volgend jaar gaan over een half uur verder. Daarbij schuiven dan ook premier Rutte, VVD-fractieleider Zijlstra en PvdA-fractieleider Samsom aan. Eerder vandaag sprak minister Dijsselbloem van Financiën met de financieel specialisten van D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. De Fiat heeft vandaag vijf winkeliers verhoord... omdat ze verdachte transacties niet hadden gemeld. Zo verzweeg een winkelier uit Capelle aan de IJssel... dat iemand voor 250.000 euro aan meubels had gekocht... en die contant betaalde. De andere verdachten zijn drie goudhandelaren en een makelaar. De begrafenis van een beroemde rabbijn... heeft in Jeruzalem tot een chaos geleid. Zo'n 700.000 Israëliërs zijn naar de hoofdstad gekomen... om Ovadia Yosef de laatste eer te bewijzen. Door de drukte is de stoet al uren onder. Weg. Er zijn zeker 40 mensen gewond geraakt, onder meer toen een muur instortte. En twee Marokkaanse tieners, die waren gearresteerd vanwege foto's op Facebook... waarop ze met elkaar zoenen, zijn voorlopig vrij. Een rechter oordeelde dat de drie moeten worden overgedragen aan hun ouders... in afwachting van een proces wegens schending van de openbare zeden. Dan denk je misschien, waarom zeg ik drie? Dat is omdat ook de maker van de foto is vrijgelaten. De tieners zaten sinds donderdag vast in de noordelijke stad Nador. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. about all the grass between your toes, it's a part of you and a People is dit Lion in the Morning Sun. Wij gaan. Naar Den Haag. Ja, want dat had ik ook beloofd. Zo gauw daar iets zou gebeuren, dan zouden we weer contact opnemen met Margreet Boer. In Den Haag wordt namelijk de hele dag al onderhandeld over de begroting die het kabinet door de Eerste Kamer wil krijgen. En minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft de zware taak om het eens te worden met de financiële woordvoerders van het aangeschoven deel van de oppositie. Sommigen doen natuurlijk al niet meer mee, dat weten we allemaal. En uh, ze zijn zojuist, en dan heb ik het, neem ik aan, over alle vertegenwoordigers de deur doorgekomen, het ministerie verlaten. Margreet, hoe uh, hebben ze gereageerd? Ja, ja, klopt, de vier oppositiepartijen die aan tafel zaten, dus GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP. Die financieel specialisten kwamen net naar buiten. Die zijn op weg naar de Tweede Kamer, naar hun politieke bazen, om te vertellen hoe het hier aan tafel is gegaan. En nou, ze kwamen duidelijk uh, minder spraakzaam naar buiten dan om zes uur. Om zes uur zeiden ze al niet veel toen ze gingen dineren, maar nu zeiden ze eigenlijk nog minder. Nu zeiden ze vooral dat ze met hun Politieke leiders gingen overleggen over hoe het vanavond verder moet. Want om tien uur gaan deze politieke leiders zelf aan tafel zitten. Met de vicepremier, met minister van Financiën en met de premier. En uh, ja, het lijkt toch vooral te draaien om uh, GroenLinks. Want GroenLinks zegt de hele tijd. Uh, wij willen graag meepraten over vergroening van het belastingstelsel uh, bijvoorbeeld. Maar wij willen eigenlijk niet praten over die zes miljard extra aan bezuinigingen die het kabinet wil. Luister even naar Jesse Klaver, de financieel specialist. Nou ja, het hangt er af of er uh, duidelijkheid komt. Hè. Voor ons is het heel helder. Wij praten niet over die 6 miljard. En het is nu aan de fractievoorzitters om daar verder over te praten. Ik heb aangegeven wat voor ons belangrijk is. Dat, is. dat wij niet van plan zijn om in te stemmen met naar voren halen van de WW. Wordt vanavond duidelijk of GroenLinks nog meedoet? Vanavond wordt er van alles duidelijk. Ja, vanavond wordt er dus van alles duidelijk. Nee, hey, dat belooft wat. <laughs> en het kan dus zijn dat ze vanavond beslissen... Uh, wij uh, hebben elkaar goed diep in de ogen gekeken... en wij zien het zitten om met uh, vier oppositiepartijen... samen verder te onderhandelen met het kabinet. Maar het kan ook vanavond duidelijk worden... dat uh, er geconcludeerd wordt, alles goed en wel. Maar uh, GroenLinks uh, neemt zo'n ander standpunt in... dat het niet vanzelfsprekend is dat die vanavond nog aan tafel zit. Het is totaal onduidelijk, uh, maar volgens Jesse Klaver... wordt het allemaal duidelijk, maar dat moeten we dan nog even, even op wachten. Ja, ja, dat moeten we maar zien nog ook, ja. Uh, Boer, uh, straks ook nog steeds premier Retten en de fractievoorzitters nog op het programma? Ja, dat, is, uh, dat zei Jesse Klaver ook, ze zijn nu naar die fractievoorzitters oh, toe, uh, daar gaan ze het allemaal nog eens even vertellen en die ja. komen dan hier om tien uur en nou ja, daar maken ze dan de balans op hoe het verder moet of deze vier oppositiepartijen samen verder gaan of toch niet. Duidelijk, maar Boer, NMS-verslaggever daar in Den Haag. Dankjewel. Radio 1, Winfried Baijens. PNN Today. Hoe is het om te leven in een land dat financieel aan de grond zit... dat te kampen heeft met een extreemrechtse partij... racistische moorden, universiteiten die dichtgaan... en zonder een rooskleurig perspectief op de korte termijn? Ik bespreek het met twee jonge Grieken die hier al even in de studio zitten. Sofie Logothetis en Rigas Paratiris. Ik hoop niet of ik het goed paratiras, he, ja. moet ik zeggen. Ja, sorry. En economiejournaliste uh, Frederike Hegger. Uh, Frederike, ik begin weer even bij jou. Je bent onlangs dus nog voor het eerst geweest... Um, omdat je wel eens met eigen ogen wilde zien... hoe die crisis nou gevoeld wordt door ja. de mensen... Um, soms ontstaan er in crisis ook wel eens mooie dingen. Uh, of gloort er ergens nog hoop. Ja. Heb je dat kunnen vinden daar? Ook, ook. Maar ik, ik, ik begon bij de nare verhalen. Want eigenlijk is het zo dat met wie je ook spreekt... of iemand er nou heel rijk uitziet en heel hip of, of heel arm... eigenlijk iedereen heeft een nare verhaal over de crisis. Heeft zijn baan verloren, is depressief geworden. Um, heeft een derde van zijn pensioen over... of wordt niet meer uitbetaald al een jaar lang. Uh, maar gelukkig inderdaad uh, zijn de Grieken vrij uh, sterk en zijn ze ook allemaal hun eigen uh, nieuwe dingen aan het beginnen. Dus hun eigen lokale munt, uh, ruilsystemen, uh, communities, uh, voedselbanken, dat hm. soort dingen. Hoe erg is het bijvoorbeeld voor een gemiddelde ondernemer uh, nu in de crisis... Uh, behoorlijk erg. Ik kwam iemand tegen die was uh, 80% van zijn omzet verloren in uh, drie jaar. En dat was uh, een succesvol ondernemer. Dus dat was wel echt zeker uh, te relateren aan de crisis. We begonnen zojuist uh, te praten over de Gouden Dagenraad. Onvrede, ontevredenheid, ongeluk. Ja. Uh, hoe ongelukkig waren de mensen die jij sprak daar? Nou, echt, ja. daar ben ik denk ik nog het meest van, uh, van geschrokken. Uh, dat Mensen zeiden echt... Uh, het Griekse volk is minder gelukkig dan vijf jaar geleden. En ik kwam me iemand tegen, ik zat, uh, ik zat in de taxi... en ik maak altijd gewoon een praatje met de taxichauffeur ook in Amsterdam. Ik zei, goh, uh, woont u hier in dit dorp? zei hij, nou, ik woon hier. En toen dacht ik, wat bedoelt hij nou? En toen zei hij, ja, in, in de auto. Hmm. En toen wonen hij dus sinds twee maanden die in zijn eigen taxi... Um, omdat hij zijn huur niet meer kon betalen. Hm. Omdat hij dus niet genoeg verdiende met, uh, uh, met de taxiën. En uh, toen zei ik, oh, maar hebt u dan ook een gezin? En toen zei hij, nou, die woont in Athene... want mijn vrouw en ik zijn sinds een jaar uit elkaar. Toen zei ik, oh, hoe vaak ziet u ze dan? Ja, Drie keer per jaar, want ik heb geen geld om die kant op te gaan. Hm. En toen dacht ik wel, uh, want het zelf maar percentage is gigantisch gestegen... In de afgelopen paar jaar. Ja, um, sinds de crisis bijna 50 uh, als de berichten allemaal kloppen. Ja. Ja, um, dus de crisis levert gewoon ga, gaan. Mensen door dood. Het is gewoon echt ongelooflijk. En ik dacht bij die man, dacht ik, ik heb veel mensen gesproken. Bij die man dacht ik, mensen, ik, ik hoop dat hij er nog is als ik de volgende keer hier ja, weer ben. Ja. Rigas, zelf Grieks, jij komt er regelmatig, met name in Thessaloniki. Hè? Daar, daar kom jij veel, daar woont jouw familie en vrienden. Tweede grootste stad van Griekenland, overigens. Dit verhaal je nu van, is, is, dat een, is dat maar een enkel voorbeeld of geldt dat voor iedereen? Uh, dat scheelt ook per persoon. Dat, dat zie je wel op straat. Uh, je merkt de crisis, je ziet uh, winkels uh, uh, leeg, allemaal te huur, uh, te koop. Uh, uh, waar vroeger eigenlijk uh, boeiende uh, straten waren... Op, uh, zie je nu uh, mensen die uh, een beetje verdrietig uh, lopen. Uh, ja, serieus, op, op het, in het dagelijkse straatbeeld... Voel je ja, het en zie je het? Waar, dat, waar zie je bijvoorbeeld, dat al uh, nou, Je ziet ook uh, mensen op, uh, in, in buurten die op, uh, op, vroeger op uh, balkon uh, zitten te, zaten te kletsen tot uh, 12 uur. Zie je dat de mensen eigenlijk niet meer. Het beroemde binnen, buitenleven eigenlijk? Ja, het ja. buitenleven bestaat uh, wat minder. Ja. Je ziet wat, uh, nu dat het rustiger wordt. Alsof er stilte heerst in de buurten. Ja. En uh, het nachtleven ook, het populair nachtleven in Griekenland, is ook. Uh, uh, minder boeien, mensen gaan minder uitstappen. één keer per week. En, uh, alleen supermarkten zijn eigenlijk populair. Ik, ik ben ten tijde, de de tijde van de Olympische Spelen ooit een keer in Athene geweest. Langere tijd overigens. En toen ging ik om drie uur s'nachts wel eens naar buiten. Omdat we dan voor een reportage daar moesten zijn. Of omdat ik gewoon uitgegaan was overigens. Dat zou ook goed kunnen. <lacht> toen was het soms drukker s'nachts dan dat het overdag was. Sophie, is dat echt helemaal veranderd? Uh, ja, voor mij... Wat ik heb gezien wel, ja. Het is inderdaad wel rustiger. De straten waar het echt dagleven naar tenen, waar het echt booming was, is nu ook wel rustiger. Mensen doen, ja, letterlijk wat langer over één kopje koffie. Ja. <laughs> zodat ze niet meer hoeven te betalen. Wat trouwens sowieso al, ze hou daar wel van kletsen en lang zitten, daar niet van. Um, ja, dat het, was... Het geeft ook niet echt hoop, of niet? Wat, wat, wat gaat dit veranderen? Dit was de ideale voedingsbodem voor zo'n Gouden dageraad om gewoon... Uh, nou, ik weet niet of je een reportage te... van Tegenlicht hebt gezien. Een aantal weken geleden werd er uh, een reportage verteld over Griekenland... waarbij er een soort van hele parallele economie ontstaat. Vooral zonder bemiddelaars van een fabrikant meteen naar de consument. Mm -hmm. en, uh, dat zijn die kleine initiatieven die ja. jij dan ook tegenkwam. Een ja. eigen munt bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar dat zijn... Kleine sprankjes hoop, of is dat, is nou, dat een uitweg naar een kleine schaal, ja. Nou, echt al, in In Athene heb je zo al 25 van dat soort uh, initiatieven, en uh, door heel Griekenland honderden. Maar ja, ja uh, het, is, het is een klein gedeelte en het is in opkomst. Uh, maar het is nog steeds een heel groot. De, de, mensen gaan naar een voedselbank omdat ze honger hebben. Dus het is heel positief dat die voedselbank er is... en dat mensen daar zelf voor gaan zorgen. Omdat ze geen werk hebben. denken ja. ze, we moeten voor elkaar gaan zorgen. Maar ja, de, mensen hebben honger. Ja, maar, <laughs> dus... maar als ik dan hoor dat je dan gewoon maar gaat zitten... en je doet wat, wat langer over een, kop, over een kopje koffie... dat is, dat, dat is natuurlijk geen oplossing. Dat, dat, dat, dat zijn geen mensen die zeggen, waarvan we, we willen het veranderd hebben. Want wat wil jij dan? Ja. Is, uh, ik weet niet, ik, ik weet niet. Dat geldt altijd? gewoon niet, Ja. Denk ik. Ja, Stop? dat is toch heel erg. Ja, zeker. Nou, laten we even naar jouw vader gaan, Sophie. Zat in de olie, zeg ik het even. Zit, dus goed ja, Zit in de olie. Ja. Uh, kon hij zijn werk nog voortzetten? Wat heeft hij gedaan? Hij kon zijn werk nog voortzetten. Alleen hij werd al een paar maanden niet uitbetaald. Dus hij heeft gewoon hetzelfde initiatief genomen... om ergens anders maar een betere baan te vinden. Die heeft hij nu in Hamburg in Duitsland gevonden. Hmm. Waarbij hij dus nu afwisselend in Duitsland en in Griekenland woont. Dat is voor... Dan kijk ik even naar Frederike snel. De economie natuurlijk... Uh, verschrikkelijk als mensen op een bepaald niveau ook gelijk het land uitgaan. Want dan ja. gaat het alleen maar nog slechter. Ja, want ik heb met veel. Uh, ik was één dag dat ik bedacht, ik ga alleen maar met jongeren praten vandaag. Um, en van bijna al die jongeren hoorde ik: ja, ik ben straks afgestudeerd, maar ik heb toch geen baan. Of ik heb nu al geen baan. En ik uh, overweeg om naar het buitenland te vertrekken. En dan blijkt ook uit onderzoek dat 70% van de jongeren... Uh, in Griekenland overweegt om naar het buitenland te gaan. En dat gebeurt nu ook al heel veel. Ja. Nog een concreet voorbeeld, Rigas. Uh, jouw zus werkt in de zonnepanelenindustrie. Hè? Hoe gaat het daarmee? Ja, twee jaar geleden ging het uh, heel goed. Uh, maar ze zat in een uh, financiële goede bedrijf. Maar nog steeds... Uh, uh, waar ze bijvoorbeeld onregelmatig betaald... dus je kan misschien drie maanden niet betaald worden... en dan één uh, maand, maand later krijg je gewoon euro... en dan weer één maand niet. Dus het is vaak een uh, vaker fenomeen... Uh, uh, werkgevers proberen verschillende manier, manieren te vinden... om uh, de kosten laag te houden... zoals uh, uh, part werk, tijdelijk werk... Uh, Sommigen werken ook uh, onbetaald, gewoon om uh, kennis te bouwen, hmm. zodat ze concurrentie uh, En hoe we, uh, we kunnen ze dan eten maken? Ja, of veel mensen uh, blijven okay. bij hun ouders. Dat geldt vooral voor jongere mensen. En uh, bij, dat geldt wel in Griekenland. Familie is uh, heel sterk uh, als uh, concept. Dus. Okay. Je wordt um, niet uh, losgelaten. De crisis is nu zo'n vier jaar bezig. Maar de, de oorzaak is natuurlijk een enorm staatstekort. Een enorm schuldenprobleem, et cetera, et cetera. Um, dus de overheid heeft ongelooflijk veel moeten snijden. Um, jouw tante zit in het onderwijs, toch? Ja, uh, zij is lerares van op een middelbare school. En zij heeft er ook echt uh, letterlijk door geleden. Haar salarissen met een derde uh, verminderd en uh, had promotie kunnen maken, ging niet, ook niet door. Dus die, uh, die heeft er wel onder te lijden. ja. Hmm. Dan zou je dus kun, kunnen concluderen dat je naar een extreme grijpt... of dat je zegt, ik ga zelfs het land uit. Dan gebeurt dat ook veel. Gewoon, nou ja, jouw vader heeft het gedaan om werkreden... maar je ook denkt, ja, ik heb hier de komende vijf decennia niks meer te zoeken. Nou ja, veel, veel jonge mensen doen dat dus ook. Maar ik sprak gisteren, want ik ging nog even met wat Griekse vrienden op, op Facebook... Van, uh, even vragen wat zij nou vonden van die laatste ontwikkelingen. Die zeiden ja, maar je kan niet. Die, die opkomst van een gouden dag gaat, is dus niet alleen de crisis. is dus ook. Um, er heerst al langer onrust over het aantal immigranten wat er in Griekenland is. Uh, jaarlijks komen er honderdduizend uh, illegale uh, immigranten Griekenland in. Die kunnen ze moeilijk een plek vind, uh, geven. Daarnaast uh, uh, vertelde een Griekse vriend, die zei... Ja, wij kregen wel godsdienstles, maar alleen maar over de uh, Grieks-orthodoxe kerk. Dus we, we weten ook vrij weinig over de islam en andere culturen. Uh, dus er, er is heel veel onrust en, en onbegrip over uh, uh, andere culturen. Mm. Uh, en daardoor. Dus die onrust, die was er al. Uh, en die is nu een beetje naar boven gekomen door die crisis. Ja, Griekenland dat... is ook een heel homogeen land. Van oudsher dus al. Hoe kan je daarmee? Er woonden al niet zo heel veel buitenlanders, sowieso mm. niet. Althans niet de vergelijking met landen zoals Nederland en Duitsland. Dus. dus vrees voor buitenlanders, dat zat er al een beetje in, bedoel je dat te zeggen. Het is niet iets nieuws van deze uh, crisis per se. Geen racisme, maar eerder xenofobie, zou ik eerder omschrijven. Riega, dus we gaan dan nog even toch in de toekomst proberen te kijken, als dat kan. Um, uh, hoe voelt jouw familie en je vrienden zich daarover? Uh, ik bedoel, dit gaat nog wel even door natuurlijk. Hoe ziet het eruit? Wat uh, is de gevoelstemperatuur? Uh, ja, iedereen probeert uh, een beetje zijn uh, eigen manier te vinden natuurlijk. Uh, of ze maken, veel mensen maken uh, een soort compromis of geduld. Dus ze pro proberen ondanks de slechte werkzaam uh, een uh, weg te vinden. sommigen uh, uh, migreren wel. Ik heb uh, heel veel vrienden die ook naar uh, Massaal migreren. Bijvoorbeeld uh, t, een hele vriendengroep van mij zijn uh, naar Dubai gemigreerd... Uh, Um, twee stelletjes en nog hm. twee meisjes. En, um, en uh, ik heb ook uh, vrienden... Nou, zes jaar geleden, toen ik naar Nederland ben gekomen... was ik een soort uh, uitzondering en iedereen was verbaasd. En ik had dan ook geen verplichtingen Maar nu hoor ik een uh, goede vriend van mij... die heeft uh, familie en twee kinderen en is ook ouder... En een lening voor een huis. En die is ook uh, naar Londen gemigreerd. Ondanks alle complicaties die dit uh, zou hebben. Mm. Dus um, het ligt ja. aan afhankelijk van... We gaan uh, dit afronden. Het probleem lossen we niet op, overigens. En uh, wij kregen vandaag dan een soort hoopgevend nieuws... Uh, dat de Nederlandse bank zegt, hé, hey, wij zijn uit de crisis. Uh, dat er gebeurt in meer Europese landen, maar in Griekenland, Frederik... Uh, we kunnen het niet vrolijker maken dan het is. Nou, ze voorspellen dat het in 2014 weer gaat aantrekken. Maar er, er wordt al heel lang voorspeld dat het met Griekenland beter zal gaan. Dus ik, ik twijfel een beetje er of, of dat zo gaat, gaat zijn. Bovendien denk ik dat het dan een beetje een tijdelijke opleving zal zijn. Ik, ik weet niet. Ik ben niet zo optimistisch eerlijk gezegd. Waarom ze dat zegt... Dat kun je allemaal lezen op de blog van Frederike Hegger. En we twitteren die er wel eventjes nu. At BNN Today en zetten we hem ook op Facebook natuurlijk. Frederike Hegger, dankjewel voor je komst naar de studio. En Sofia Rigas, dank u zeer. Dankjewel. is dit met Goodenough. Radio 1. PNN Today. Op dit moment uh, hashtag tegenlicht uh, trending. En vanavond waren ook de hashtags DWDD en GTST. trending topic op Twitter. En ook uh, Facebook staat sinds enkele maanden vol met commentaar over televisie. En ook gebruiken ze dan, en dan zijn dan de gebruikers van Facebook, uh, die hashtags die twee sociale mediabedrijven, Facebook en Twitter, die zien daar wel brood in. Zowel Facebook als Twitter gaan samenwerken met grote televisiezenders in Europa... en de gegevens uitwisselen zodat de zenders precies weten wat jij kijkt... en wat je ervan vindt. En wat voor mens jij bent en wat je nog meer leuk vindt. Internetexpert Danny Mekic, goedenavond. Goedenavond. Even voor de basis. Hè? Uh, uh, hoe werkt dit? Hoezo kan je hier geld mee verdienen? Nou ja, goed. We kijken natuurlijk naar televisie en dachten we dat het gratis was. Dat is het natuurlijk niet helemaal, want we gaan naar de supermarkt overdag... En dan kopen we van die dure merkproducten. En dat zijn de adverteerders op televisie. Dus de adverteerders die betalen eigenlijk de televisie die wij kijken. Nou, ja. De vraag is natuurlijk, wie kijkt er dan naar welk programma? Want als je weet wie er aan het kijken is, dan weet je vervolgens welke advertentie getoond moet worden. En hoe beter je dat weet, hoe nauwkeuriger je dus weet wat het publiek is van een programma, hoe meer geld je kunt vragen van een adverteerder. Nou, zowel Facebook als Twitter zijn dus begonnen met het verkopen van informatie over de kijkers van specifieke tv-programma's. ...aan die zenders om ervoor te zorgen dat ze dus nog beter weten wie er precies aan het kijken zijn. Maar dat niet alleen, ook om te bepalen hoe ze een tv-programma nog interessanter kunnen maken. Want als je bijvoorbeeld weet dat heel veel mensen hebben geklaagd over iets... ...wat in de laatste gtst uitzendingen uh, te zien was... Mm -hmm. nou, ...dan kun je er natuurlijk voor zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt. Ja, ja, dus dat betekent eigenlijk dat niet alleen de adverteerders er iets aan hebben... ...maar dat zou ik, als ik Facebook was, ook zeggen... Uh, ...wij zelf, de consument, hebben er ook wellicht wat aan. Nou ja, of we er wat aan hebben, dat, dat weet ik ook niet hoor. Want aan de andere kant is het zo dat. in elk geval is dat bekend geworden over Facebook. ook de berichten die wij privé plaatsen, die worden mee verwerkt. Dus dit is eigenlijk een van de eerste keren dat. Wat we in een privébericht verwerken, een bericht waarvan je zegt, nou dat wil ik niet met het publiek delen. Dat kan dan toch in die resultaten worden verwerkt. En de vraag is of we daar zo gelukkig van moeten worden. Maar inderdaad, als je een vervent tv-kijker bent en het soms vervelend vindt dat niet alles perfect is wat je op je scherm te zien krijgt. En heel veel mensen klagen daarover. Ja, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat doordat je die berichten op internet plaatste, de volgende aflevering of twee of drie afleveringen verder een stuk aangenamer wordt. Kan het zo... Concreet zijn dat, stel, he, hashtag GTSD vanavond, dat dan de scriptschrijvers met dat soort informatie naast zich gaan schrijven voor een volgende aflevering of volgend seizoen? Ja, nou je ziet dat op dit moment de, deze diensten heel erg worden gebruikt voor de uh, tv-kanalen om meer geld te kunnen verdienen met advertenties. Maar het is heel goed mogelijk dat die informatie die met ze wordt gedeeld... vervolgens ook bij de scriptschrijvers terechtkomt. Uh, overigens, dat wil niet zeggen dat als wij iets irritant vinden aan een tv-programma... dat het dan vervolgens niet meer gebeurt. Want ook juist dingen die we irritant vinden kunnen verbinding zorgen met een tv-programma. Uh, en ja, maar die informatie die zal zeker op den duur worden gedeeld... met de makers van de tv-programma's. Daar ben ik van overtuigd. En de, die privacy dan, want je noemt het al... Um, kunnen we dat ook nog voorkomen? Kun je zeggen, ik doe hier gewoon niet aan mee, ik weiger dit? Ja, ik bedoel, er zijn allerlei dus, nou, instellingen in Facebook. Nou, Ik heb geprobeerd alles af te, af te zetten en goed te schuiven, maar dan nog. Ja, nou, daar ben je sowieso even mee bezig. Sinds de laatste update ja. op Facebook moet je echt behoorlijk wat schuifjes goed zetten. Maar helemaal 100% niet meedoen hier aan... Dat kan niet, al is het alleen maar omdat Facebook zelf aangeeft... dat grote delen van die data, dat wordt gewoon anoniem verwerkt. Dus je kunt niet zeggen, goh, ik wil wel op Facebook zitten, maar wat ik hier doe... Uh, ik wil niet dat dat meetelt in de rapporten die de tv-makers... Uh, de makers van tv-programma's uh, ontvangen. Je, ja, je doet dus verplicht mee. En welke, twee, uh, welke van die twee partijen kan nou het meeste verkopen? Want ik bedoel, Twitter weet volgens mij niet zo heel veel over hun gebruikers. Terwijl Facebook ongeveer alles wil weten, hè, toch? Dat klopt. En Facebook heeft ook veel meer gebruikers. Dus je zou zeggen Facebook. Al is het zo dat bepaalde doelgroepen juist weer actiever zijn op Twitter. Um, en de vraag is hoe goed Twitter in staat is om een profiel op te bouwen... op basis van wat we schrijven. Als ik bijvoorbeeld de hele tijd links post naar vrouwenjurkjes... althans, ja, jurken worden meestal gedragen door vrouwen. Ja, dan kan Twitter het is. is ja. Dat ik een vrouw ben, al ben ik dat niet. Ja. Dus je weet niet precies wat Twitter over je weet. Dat is ook het probleem. Maar Facebook heeft in elk geval veel meer gebruikers... En ja, kan dus nauwkeurige informatie leveren. Kortom, we moeten gewoon allemaal links naar Vrouwenjurkjes ook Erben Wendemars gaan posten. Nou, <laughs> Klein beetje de boel in de, in, in de war schoppen daar. Uh, dankjewel, Danny Mekic. Met plezier. BNN Today. Winfried Beijens. Maak jij je er zorgen over? Ik maak er helemaal geen zorgen over. Want jij bent een verwend Facebooker en Twitterer. Ja, ja, ja, ja, maar ik, ik, dat weet je toch dat dat gebeurt. En als, misschien word, word ik er alleen maar beter op behandeld. Want ik hou namelijk heel maar erg van... Maar ook je van... privéberichten. Hè, met, ja, maar misschien da dan, dan, dan, word daar, dan krijg ik wel heel veel informatie over, over jurkjes. En dat wil ik gewoon heel graag. Goed. Het laatste woord is zoals iedere dag voor bekende vrienden van de show. Te beginnen met Even Apel. Ja, Winfried. Ik heb er heel wat op- en aanmerkingen gehoord... over de voetbalscheid, zegt dus het afgelopen weekend. Maar ik heb ook wel wat op- en aan te merken. Namelijk over het gedrag van de trainers en de voetballers. Ja. Daar valt heel wat over te zeggen. Heren, heeft een voorbeeldfunctie. Let op uw zaak. Duidelijk. En tot slot uh, onze grootste vriend bij RTL 4, want daar is hij heen overgelopen. Luc Ikkink. Hey, Winfried. Luc hier. Ik weet niet of zoveel internetfilmpjes jij kijkt per maand. Maar wij Nederlanders zijn echt grootverbruikers wat betreft YouTube. 270 filmpjes per maand kijken wij Nederlanders. Dus Elke Nederlander krijgt 260 internetfilmpjes per maand. Dat zijn er zo'n 9 per dag. En toen starten te denken, wat is nou eigenlijk jouw favoriete internetfilmpje? Mm. Ik heb er ook één. Mijn favoriete is die van de Niefende Panda. Weer. Nee. Ik ben heel benieuwd wat die van jou is. Nou, dat wou ik ook zeggen, serieus. Nou, Jammer. Uh, nou, hier aan tafel, voor verbazing. is dat echt 270 filmpjes. Je, dat, denk je Ja, dat kan nou, toch niet. Ja wel jongens, het gaat nou, sneller dan je denkt. Ik luister wel muziekjes s ochtends en dat doe altijd Kijk, via YouTube. Daar ja, ga ik, ha al. ik haal dat ja. ook makkelijk hoor. Ja, hier ja. ook. Dank allen uh, voor jullie komst in de studio. Ermen, dankjewel voor het uh, bijdragen aan de show. En uh, zometeen hier NMS langs de lijn natuurlijk met Jack Vergelder. En morgen zijn we er gewoon weer. En dan zit hier, ik niet in ieder geval, want ik ben woensdag. Nou, Felix Meurders, ja. Ja, bijzondere uitzending. WK-kwalificatievoetbal op radio 1. Vrijdag om half negen. De eerste goal, het is Van Persie met eerste goal. Nederland, Hongarije. Schoten en goal. Het doelpunt van het Nederlands dan. En nog eens langs de lijn. Vrijdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.